Het NOS-journaal. Olle Duivene de Wit. Goedemiddag. Radiosignaal deels hersteld door noodmasten. Staatssecretaris Van Bijsterveld stuurt VMWO'ers een kaartje. en nieuwe aangifte tegen John Demjanjoek. Dat het weer, toenemende bewolking, vanmiddag regenachtig... en maximaal tussen 20 graden aan zee en 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw veel regen. Morgen afwisselend bewolkt, buig en zonnig en iets frisser dan vandaag. De ontvangst van de publieke radiozenders in Midden- en Noord-Nederland... is gedeeltelijk weer hersteld. De problemen ontstonden gisteren door een brand in de zenders van Lopik en Smilde. Jan Westerhof van de publieke omroep legt uit waar op dit moment nog problemen zijn.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 Ja, zeker. Dat is nog nooit gebeurd. Nee. Dus 40 jaar lang is dat niet gebeurd. Dus er komt op een heel grondig onderzoek naar hoe dat heeft kunnen gebeuren. Jan Westerhof van de Nederlandse Publieke Omroep. De beheerder van de zendmasten Alticom waarschuwde in 2007 voor veiligheidsrisico's voor medewerkers. Dat staat in een rapport dat in handen is van de NOS. Volgens Alticom was er voor medewerkers kans op elektrocutie en verbrandingsgevaar. Werkzaamheden werden niet altijd aangemeld. Verschillende aannemers gingen tegelijk aan de slag en de zendantennes waren moeilijk van de mastconstructie te onderscheiden. De brand in de toren in Smilde werd gisteren tijdens werkzaamheden ontdekt. Het is onduidelijk of de brand door die werkzaamheden zijn ontstaan, is ontstaan. En het is ook onduidelijk of er sinds het rapport van Alticom in 2007 iets aan de veiligheid van de zendmasten is gedaan. Wat toezichthouders van woningcorporaties mogen verdienen, moet in de wet komen te staan. Dat eisen de Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders op Woningcorporaties van minister Donner. In juli vorig jaar zijn verdiennormen afgesproken... waarin staat dat toezichthouders van kleine corporaties maximaal 9.000 euro mogen verdienen... en toezichthouders van grote maximaal 18.000. Maar een vijfde van de toezichthouders verdient meer, blijkt uit onderzoek van de NOS... Toezichthouders doen vaak niet meer dan één keer in de maand vergaderen... terwijl sommige 60.000 tot 74.000 euro verdienen. Volgens de corporaties hebben die veelverdieners het vaak veel drukker... vanwege problemen of fusies. Bij tienduizenden geslaagde VMBO'ers... ligt vandaag een felicitatiekaart op de mat van minister Van Bijsterveld. Ze willen zo overtuigen om een vervolgopleiding te doen... Volgens de minister vergeten veel geslaagden om zich tijdens die lange zomervakantie in te schrijven voor een vervolgopleiding. Daardoor maken ze minder kans op een baan en dat is zonde, schrijft ze. Gezakte jongeren ontvangen eind deze maand een brief van de minister. En daarin een aanmoediging om het komend schooljaar alsnog het diploma te halen. Jaarlijks verlaten bijna 40.000 jongeren de school zonder diploma. Het kabinet wil het aantal in 2016 hebben teruggedrongen tot 25.000. Dit is het NOS-journaal. Het Anno in de Wit.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 Die deze onderzoekers en deze advocaat willen gebruiken om het OM te dwingen om zelf onderzoek te gaan doen naar al die andere bewakers. Want er zijn natuurlijk in Flossenburg en andere kampen veel meer dergelijke mensen geweest. Veertien Talibanleden zijn door een commissie van de VN-veiligheidsraad van de zwarte lijst gehaald. Op die lijst staan ruim honderd Talibanleden en dat betekent dat hun tegoeden zijn bevroren, ze niet mogen reizen en geen wapens mogen kopen. De Afghaanse regering had de VN gevraagd om tientallen Taliban van de lijst te halen... omdat ze hun militante activiteit hebben afgezworen. Ze zitten vier van de leden die nu van de lijst zijn gehaald in de Hoge Raad voor de Vrede. Die bereidt vredesoverleg voor tussen de Afghaanse regering en de Taliban. De VN wil duidelijk maken dat het loont om bij te dragen aan de vredesbesprekingen. En China wil dat president Obama het gesprek met de Dalai Lama later vandaag in het Witte Huis afblaast. Volgens Peking is de Dalai Lama het boegbeeld van de onafhankelijkheidsstrijd in Tibet... en omdat Tibet deel is van China, bemoeit hij zich dus met binnenlandse Chinese aangelegenheden. Het Witte Huis laat weten dat Obama alleen maar zijn steun zal uitspreken... voor de dialoog tussen afgevaardigden van de Dalai Lama en de Chinese overheid. De Dalai Lama is sinds begin deze maand in Washington, maar was niet uitgenodigd door Obama... en dat kwam de president op veel kritiek te staan van het congres... Daarop werd de Tibetaanse leider op de valreep, afgelopen nacht namelijk alsnog uitgenodigd. Sport. De 14e etappe in de ronde van Frankrijk voert de renners vandaag over zes bergen. Een uurtje geleden is het peloton onderweg gegaan. De rit eindigt vandaag op een kol van de buitencategorie, het plateau de Baie. Gio Lippens, direct nadat toer directeur Christian Prudhomme het peloton wegvlachte, ontstond er meteen een grote groep vluchters. Welke renners van belang zitten daarbij? Er zitten aardige renners bij hoor. Maxime Bouwer was trouwens degene die als eerste daar uit dat peloton wegsprintte... op het moment dat die vlag viel. En toen duurde het even voordat er een kopgroepje werd geformeerd. Maar uiteindelijk kregen we twintig man aan de leiding. En er zitten aardige namen bij. Team Leopard, de ploeg van de Schlekjes bijvoorbeeld. Die hebben Linus Gerdeman en Jens Vogt erbij, twee Duitsers. Dan kijken we even verder. David Miller van Garmin zit erbij. Dan hebben we een heel peloton Franse, Twee man van AGDR... Drie man van FDG, waaronder Sandy Casar, de kopman. Sylvain Chavanel, de Franse kampioen, rijdt bij Quickstep. Die rijdt daar ook mee. Manuel Quinziato van BMC. Een Italiaan rijdt erbij. We hebben een man van Vacansoleil, de Nederlandse ploeg. Marco Marcato uit Italië. En we hebben twee renners van de Rabobank in die kopgroep zitten. Luis, Leon Sanchez, de winnaar van de etappe naar saint flour En Bouke Mollema. Gisteren al actief, toen zei iedereen waarom spaart hij zich niet voor de etappe van morgen. Dus de etappe van vandaag, maar uh, Mollema heeft blijkbaar uh, goede benen, is blijkbaar goed hersteld van die ziekte die hem uh, in de eerste anderhalve toerweek toch behoorlijk naar achter heeft uh, geworpen. Mollema kwam ook als tweede boven op de eerste klim van de dag, de Col de Portet d'Aspè, net achter Michael Delage en voor Chavanel en Kazar. Inmiddels zijn de mannen afgedaald, hebben we ook al een uh, tussensprintje gehad in Orgibé na 36,5 kilometer, dat was Delage voor Miller. En nu gaan we langzaam aan in de richting van de de eerste klim van eerste categorie, de eerste serieuze klim... de Col de la Cor. die ligt op 62,5 kilometer. Straks beginnen ze met die klim, met die kopgroep van 20 man. Ja, want ze krijgen nogal wat voor de kiezen vandaag, hè? Ja, ze krijgen nogal wat voor de kiezer. Ze krijgen de Col de la Dat is dus die klim van de eerste categorie. Dan krijgen ze nog een Col van de tweede categorie. Dan opnieuw een Col van de eerste categorie, de Col d'Agnès. Daarna weer een klimmetje van de derde categorie. Dan is het afdalen in de richting van Tarascon. En reizen op een grote nationale route. Reizen in de richting van de voet van Plateau de Bijen. En vanaf Le Caban. Dan begint het echt te werken hoor. 13,5 kilometer klimmen. We zijn er vanmorgen omhoog gereden. Het staat zwart van de mensen. ...aan de kant van de weg. En het is steil, Het is een hele, hele lastige klim. Ja, wat denk jij Gio? Gaan de klassementrenners wachten tot die laatste superstijle klim? Uh, wat denk je? Ja, je kunt het nooit voorspellen. Maar eigenlijk, ja, ik denk het wel. Ik denk dat die klassementsrenners gewoon lekker bij elkaar blijven zitten. En dan op die laatste klim dat alles dan weer ontplofte. Want je ziet het werkt nu alweer. Zoals we dat ook in die eerste zware bergetap hebben gezien. Dat, nou, Luce Ardiden was dat. De ploeg van de gele truidrager Thomas Verclaire. Die maakt tempo aan kop. Het ziet helemaal groen aan kop. Dat heeft alles te maken met de shirtjes van die ploeg. En uh, Veuclair rijdt daar lekker rustig in het uh, vijfde wiel mee. Die uh, maakt zich verder nog niet druk hoor. 4 minuten 5. 45 seconden is de voorsprong van de mannen hier aan de leiding. En om nou te zeggen dat er echt bedreigingen bij zitten voor het klassement. Nou nee, die zitten er zeker niet bij. Ik kijk eventjes naar dat lijstje. Ik zie dan dat Luis Leon Sanchez de best geclasseerde is op de 36 e plek op 18 minuten. En 42 seconden van Verclair. Dus deze groep die krijgt de ruimte. Gio Lippens, woorden meer van je vanmiddag vanaf 2 uur in Radio Tour de France. Ook via de 747 AM.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 Er staan een paar korte files, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar staat 3 kilometer voorknopend Everdingen. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar heeft de brug even open gestaan. En daardoor staat er in beide richtingen een file van 2 kilometer bij Rottepolderplein. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en Zevenaar, 3 kilometer. Verder zijn er veel mensen op weg naar de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En daardoor staat er file op de A18 van Zevenaar naar Varsseveld. Tussen Doetinchem en Varsseveld 5 kilometer. En bij Rotterdam file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. De ontvangst van de publieke radiozenders via de ether is deels hersteld na de oprichting van twee noodzenders. Minister van Bijsterveld stuurt geslaagde VMBO'ers een felicitatiekaartje... om hen te overtuigen een vervolgopleiding te doen. En het OM in Duitsland onderzoekt een nieuwe aangifte tegen John Demjanjuk. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf.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 Tros in Bedrijf, Tineke Verburg. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Nou, het is weer een kort programma vandaag vanwege Radio Tour de France. En ook nog zonder Peter de Bie, want die is een weekendje door het op. Over een minuut of tien ontvang ik twee gasten... met wie ik naar aanleiding van de Amsterdam International Fashion Week spreek... over het belang van Amsterdam als modestad. En over ondernemerschap in de mode. Daarna aandacht voor een onderzoek naar de vraag hoe interessant Nederland is als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. En we besluiten tros in bedrijf vandaag met de eigenaar van de beste strandtent van Nederland. Maar nu eerst, klachten zat, los het op. Onder die titel is de Consumentenbond gisteren een campagne gestart waarbij het consumenten oproept hun slechte ervaringen met klachtenbehandeling te melden op de site klachtenzat.nl. Nou, uit een enquête van de Consumentenbond blijkt namelijk dat maar liefst 61% van alle mensen die vorig jaar een klacht hebben ingediend over een product, dienst of bedrijf, ontevreden zijn over de afhandeling daarvan. Nou, over die ontevreden klagers en de campagne van de Consumentenbond... praat ik met Egbert-Jan van Bel. Hij is auteur van het boek Klote Klanten... en deskundige op het gebied van klantvriendelijkheid bij bedrijven. Goedemiddag. Nou, uit die enquête van de Consumentenbond blijkt dus dat vorig jaar... ongeveer de helft van alle Nederlanders ergens een klacht over heeft ingediend. Ik vind dat een gigantisch aantal. Dat zijn dus, weet ik het, 7, 8 miljoen, acht miljoen uh, klachten. Ja, daar lijkt het op. Het lijkt, het, het lijkt ook een gigantisch aantal. Maar ten eerste, ik ben het niet, niet eens met het onderzoek, maar ik ben het wel eens met, nou, laat ik het zeggen, de uitkomst, de gedachte erachter. Ja, dat moet u even uitleggen. Ja, dat klinkt wat tegenstrijdig misschien. De maar, methodiek staat u niet aan? Of? Nou, de, de methodiek is misschien, dat was het volgende: uh, uh, men kon dus op de website van Consumentenbond melden dat je problemen hebt gehad, klachten en hoe ze hun opgevolgd... Etcetera. daar hebben 3.032 mensen op gereageerd. Ja. Ik noem dat eigenlijk maar de zware gevallen. Het is niet zo geweest dat de Consumentenbond zomaar lukraak... at random heet dat, een, uh, een aantal mensen in Nederland heeft gebeld... want dan had je zeer waarschijnlijk een hele andere uitslag gekregen. Dus ze hebben de frustraten te pakken. De zware gevallen noem ik dat maar. Maar dat maakt de zorg niet minder. Want de vraag is natuurlijk gaat het nog wel goed met het klachtenafwikkelen in Nederland. Ja, want uh, als je het hebt over de 61% die ontevreden is... over de afhandeling van de klacht, uh, herkent u dat dan wel? Nou, niet, niet in die mate. Het is wel heel erg veel. Maar ik, ik zie nog steeds, ook al doe ik al vijf, zes jaar onderzoek... naar klantgedrag, dat, uh, dat de, de klachtafwikkeling verkeerd gedaan wordt. En, uh, en wat is er dan verkeerd? Ja. Uh, dan, dan zie je dat het procesmatig steeds beter gaat. Maar het gaat procesmatig misschien wel zo goed dat we bedrijven verstoppen dus achter knopjes. Het ja. ja, het zijn allemaal prachtige processen. Robotjes erachter. Eh, maar je haalt de menselijke maat een beetje eruit. Ja. Daar komen we zo nog even op terug. Eh, even over eh, welke sectoren hier nou eh, het meeste bij betrokken zijn. Hè? Want we, we weten allemaal nog het verhaal Joep van het Hek met T-Mobile. Ja. Vorig jaar, eh, ja. die, die, die telecomsector scoort hier nog steeds hoog op het gebied van klachten en klachtenafhandeling. Nee, telecom kan het gewoon niet goed doen. Um, dat, dat ligt misschien een beetje aan de, aan, de, aan de aard van het bedrijf. Want ze hebben natuurlijk heel veel klanten. Uh, honderdduizenden miljoenen. Ja. Uh, er wordt enorm veel gebeld. Er, wordt, er worden enorm veel nieuwe technologieën toegepast. Er gaat geen dag, voor, geen dag voorbij of je kunt wel weer een, een of andere app op je telefoon aansluiten. En dan doet de rest het niet meer. Dus mensen blijven natuurlijk overklagen En al die klachten die kun je misschien ook als telecombedrijf niet meer wegwerken. Maar ja, ik bedoel, als je een, een, een app en al het andere werkt niet meer, doe je al iets niet goed natuurlijk. Nou, dat, dat is het punt ook een beetje. Want op een gegeven moment als je weet dat je 1 miljoen klanten krijgt. Dan weet je ook, uh, nou 10% heeft een probleem. Dan moet je ook zorgen dat je die 100.000 aankomt. Precies. En als je dan maar op 40.000 of 50.000 bent uitgerust... Ja, dan, dan werk je zelf in een nest als bedrijf. Ja, dus Telecom doet het blijkbaar niet goed. U, u zegt, ze kunnen het niet goed doen. Nou, dat, uh, dat ben ik niet met u eens. Dus ik vind dat ze het goed moeten doen. Absoluut. Maar Welke, Absoluut. welke soorten bedrijven, uh, daar wordt nog meer heel erg over geklaagd? Ja, de, de, de zit, je mag een beetje kijken naar de harde en de zachte factoren. Uh, maar je ziet toch wel dat, dat energiebedrijven doen het slecht doen. Uh, maar aan de andere kant zie je ook uh, heel veel bedrijven... die, die he, winkels uh, op het internet zijn. Postorderbedrijven, webshops. Uh, spullen die niet toegestuurd worden, die verkeerd toegestuurd worden... die zich niet aan de regels houden. Grappig is ook, we hebben een, een brancheorganisatie in Nederland... dat heet thuiswinkel.org. Ja. Maar ik heb uh, begrepen dat ongeveer 60% van de bedrijven... die, zich, die aangesloten zijn bij thuiswinkel.org... niet aan de norm voldoen van thuiswinkel.org. Dus waar ben je nou mee bezig? Ja, toch zijn er een paar die het heel goed doen, dus het kan wel. Absoluut, ik, u, uh, u doet zelf onderzoek ook naar ja. klantvriendelijke bedrijven. En daar zit bijvoorbeeld een bol.com altijd wel bij... in de top 5, toch? Ja, dat klopt. Bol.com, WKAM... Doet het, doet het heel ja. erg goed. Dus maar, het kan wel? Het kan wel. Maar dat zijn wel bedrijven die, die, die, die snappen... dat op het moment dat je een lastige vraag krijgt... Hè, want een klacht... Ja. bestaat niet, zeg ik wel eens. Nee. Een klacht ontstaat. Een klacht kan bijvoorbeeld zijn... Uh, ik heb een lastige vraag en je krijgt er niet meteen een goed antwoord op... of je, of je wordt helemaal niet geantwoord. Dan ontstaat uiteindelijk een klacht. Maar je ziet het, dat soort bedrijven wel snappen... dat als iemand met problemen komt... dat dat een beetje het ultieme contactmoment is waarop je, je je daad kunt doen, waarop je het goed kunt doen voor je, voor, voor je klant. En volgens mij zijn dat dus de bedrijven die meteen zeggen... wat het ook is, we gaan Oplossen. er niet over in discussie. U nee. krijgt uw geld terug of we lossen Precies. het op. Ja. En, en dat is eigenlijk natuurlijk de, de manier. Klopt. Ja. Want als we even kijken, want we maken eventjes een onderscheid tussen een klacht hebben en een klacht hebben over de afhandeling van de klacht. We ja. hebben het nu over het afhandelen van de klacht... en daar wordt ontzettend over geklaagd. Um, waar gaat het dan precies over? We hebben het over lange wachttijden, nare minuutjes waar je in terechtkomt. Vertel eens? De, ja, de, minuutjes is, is, is wel wat mensen heel erg vervelend vinden. Wat ze ook vervelend vinden zijn uh, betaalde 0900-nummers. Dat, dat is nog niet eens het, het grootste probleem. Uiteindelijk, als je klacht maar opgelost wordt binnen een acceptabele tijd, dan is het goed. Maar wat ik al zei van. We zijn wel goed in het opvangen van klantcontacten. Daar zijn we eigenlijk steeds beter in geworden. Ik zie in mijn onderzoek de afgelopen vijf, zes jaar... dat bedrijven dat daar, ja, die hebben daar werkelijk waar een kunst van gemaakt... om die contacten op te vangen. Maar uiteindelijk neigt dat vaak weer tot, tot een commerciële afhandeling. Een klacht is toch altijd een beetje een ramp. Dan, dan word je afgevoerd. Maar de geef eens een voorbeeld, want ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt. U zegt, ze, ze doen dat beter... Die klacht opvangen? Nou, niet, niet de klacht opvangen. Ik zeg, zeg maar de, de, de, de dialoog met klanten gaat steeds beter. Okay. En, um, uh, maar geef maar, eens een voorbeeld. Wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft mensen geholpen met het invullen van hun belastingformulier. Daar hebben ze daar, daar hebben ze een webcare service voor opgericht via Twitter. Dus in die dialoog ging het prima. Waar gingen mensen over klagen? Ja, als ik een inhoudelijke vraag heb, krijg ik een antwoord. Ja, maar dat was ook niet afgesproken. Zeg maar, in het proces gaat het allemaal prachtig. Maar uiteindelijk in de, in de daadwerkelijke afhandeling zie je dat niet terugkomen. Op het moment dat je echt een last gevraagd hebt... dan moet je teruggebeld worden. Dat gebeurt niet. Uh, je moet iets, een, een nieuw product krijgen omdat er een kras op zat... omdat je dat hebt toegezondigd Dat gebeurt niet. Juist. Um, mag ik even tussendoor vragen... of wij Nederlanders nou eigenlijk meer klagen dan, dan anderen? Nee, ik doe zelf nu wat internationaal onderzoek, ook voor mijn nieuwe boek weer. Maar dat maakt echt niet zoveel uit. Je ziet wel dat hoe zuidelijker komt, hoe meer er geklaagd worden. Maar ook hoe meer er gefraudeerd wordt. Zweden klagen misschien wat minder dan Italianen. Maar dat, ja, de aard van het beestje. Maar wij Nederlands brengen dat niet echt typisch uit. We zijn niet een typisch klagend volk. En de manier waarop geklaagd wordt, zijn we daar dan erger in dan andere landen? Want, ik bedoel, ja... Kijk, als je een klacht hebt, is het al balen. Maar als je dan ook nog maar één dingetje uh, hebt wat niet lekker gaat... en iets te lange wachttijd, dan is het toch al gauw uh, brullen en schreeuwen geblazen. Nee, dat, dat valt heel erg mee. Wat, wat, wat ik wel meet, is, is de impact die uiteindelijk een opgeloste klacht... bij een organisatie heeft. En uh, vroeger, lang geleden, zeiden we wel eens... Uh, een klacht is een kans of een klacht is een cadeautje. Dat als je het opgelost hebt, in 90% van de gevallen wordt de relatie... Beter. Beter. Maar, dat maar, je... maar is het niet logisch dat als iemand aan de telefoon gaat staan schreeuwen... Uh, ja, ik doe het zelf ook hoor, als ik pisneidig word. Want oh, nou, <laughs> op een gegeven moment wordt geen tijd meer. Ik had laatst geloof ik met een schoorsteenveegbedrijf... En, uh, en die kwamen dus weer niet opdagen op het afgesproken tijdstip en toen zeiden ze, u mag blij zijn dat ze nog hebben gebeld dat ze niet komen. Ik nou, weet dus je, dan word je kun... dus echt, echt ja. heel boos. En dan enige stemverheffing. Ja, en dan wordt er aan de andere kant meteen de hoorn op de haak geknald... Ja. Dan denk ik, ja, ligt dat nou aan mij? Of ligt dat ja, aan hun? Nee, dat, dat, uh... dat, dat, is, dat, is, dat is exact de manier waarop je dat bij grote en kleine bedrijven ziet. Men, men weet eigenlijk niet om te gaan met klachten. Simpele dingen zijn snel opgelost omdat daar een proces voor is. Uh -huh. uh, de lastige dingen uh, worden blijkbaar niet opgelost. Uh. Nee. Um, nou heeft de Consumentenbond uh, voor de consument een aantal tips gegeven... van hoe je nou, uh, als je een klacht goed afgehandeld wil hebben... Wat je dan het beste kan doen? Wat, wat, wat is daar uitgekomen? Um, nou, voor, voor bedrijven geldt eigenlijk... probeer het proces tot een minimum te beperken. Probeer je zo min mogelijk achter knoppen te verstoppen. Hè. En uiteindelijk, als iemand contact met je zoekt... dan is er vaak al bijna een grens gepasseerd. En dan, dan kun je het goed doen op het moment dat je het ook snel en menselijk oplost. En wat ik al zei, procesmatig zie ik ja. dat het alleen maar beter gaat... maar me menselijk wordt het steeds minder. Maar u heeft het dus nu over de bedrijven... Hè? want eigenlijk is die hele campagne van de Consumentenbond gericht naar bedrijven toe. Want dan zeg je, hè, ja, ben je, ben je ja. die klachten zat, nou los het dan een keertje op. Klopt. Um, volgens mij hebben ze dus ook bedacht dat ze, uh, bedrijven uh, op, op kwaliteitscriteria... Uh, willen gaan ondersteunen om dat beter te gaan doen. Ja, maar uh, dat, dat klopt. Er zijn heel veel methodieken en heel veel systemen bedacht. Uh, uh, maar, maar nogmaals wat ik al zeg... Die, die, die, die worden eigenlijk een beetje systematisch opgedrongen. En Je gebruikt zelf al het woord robotjes. Wij, wij kunnen mensen niet mee laten lopen in die stromen. Uiteindelijk uh, moet je het toch vaak één op één oplossen. Ken je klant. Uh, dat een prachtig mooi voorbeeld is bij een grote telecomprovider uh, ging iets mis. Het uh, was in de stad Amsterdam... En uh, na drie, vier maanden werkte eindelijk het internet plus bellen. Dus wat dachten ze? Weet je, we geven dat bedrijf, die, die, die, die, die, die winkelier... geven wij een mooi bosje bloemencadeau. En wat, wat deed hij voor een handel? Hij was bloemist. Ja. <lacht> nou, briljant, toch? Briljant. Ken je klant. Ja, precies. En naar de consument toe. Wat kun je daartegen zeggen om een klacht zo goed mogelijk af te laten handelen? Ja, ik zou zeggen gooi, gooi het in het openbaar. Hè. Tegenwoordig lijkt het een beetje op dat je je en moet legitimeren en een cameraploeg bij je moet hebben. Ja, hè, dat is een fokken en sukken zag ik. Briljante, briljante. <laughs> en, en dan stond dan: u komt hier klaar, zonder cameraploeg. Ja, neemt, u, neemt u ons ja. wel serieus? Ja, dus dus ja. ik zou zeggen: cameraploegen verenigt u. Hè. Dus de consumentenbond moet maar consumentenbond TV gaan doen of zoiets, uh -huh. uh, met ingezonde mededelingen. Uh, maar, maar het mooie van sociale media is. is gooi het in het open veld, de wereld is transparant. Op het moment dat het open en bloot ligt, gaat iedereen ineens bewegen. Zo is het. Uh, leuk om daar even met u over gesproken te hebben. U hoorde marketingdeskundige Egbert Jan van Bel... over klachtenbehandeling bij Nederlandse bedrijven. Dank je wel. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in Bedrijf? Abonneer u dan op de Trost Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trostinbedrijf.nl. Amsterdam moet als Europese modestad beter op de kaart worden gezet. Dat vindt althans Bart Mousen, directeur van de Amsterdam International Fashion Week... die afgelopen woensdag is begonnen in de hoofdstad. Want Amsterdam als toonaangevende modestad is goed voor de modebranche als geheel... en ook goed voor onze economie. Bart Mousen van de Fashion Week zit bij mij aan tafel, net als modeontwerpster Ilja Visser. Vooral bekend van haar couturelijn Ilja en het Ready to Fish label. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, uh, de Fashion Week, hoe loopt die op dit moment? Want die is dinsdag begonnen. Nee, uh, de Fashion Week, uh, de Catwalk-shows zijn afgelopen woensdag uh, van start gegaan met een openingszwaree. Ja. Met een uh, show van uh, het ontwerpersduo Spijkers en Spijkers en Tony ja. Cohen. Dat zijn twee zusjes, hè? twee zusjes, ja. En de vrijdag daarvoor zijn wij van start gegaan met Fashion Week Downtown. En dat zijn allerlei publieksgerichte evenementen... waar je geen kaartje voor nodig hebt. Dus in musea, in galeries, etalages van grootwarenhuizen. Daar kan het publiek naartoe om zich te laten inspireren over de Nederlandse mode. Ja, u doet dat pas sinds een jaar, volgens mij. Kunt u zeggen dat, correct, dat het ja. be beter loopt sinds u bent aangetreden? Ilja zit heel hard ja te Ilya, Dat vind ik heel lief van haar. Ja. Nou, nou, het is ook zo. We hebben wel wat, wat slagen gemaakt. Uh, de organisatie uh, is. Uh die al heel erg goed uh, de best deed, is uh, verder geprofessionaliseerd. We hebben een internationaal uh, perstraject opgestart. We hebben momenteel, moet u nagaan, 51 journalisten uit het buitenland. Nou, ja, dat, dat is, is verdubbeld oliep. ten opzichte van vorig jaar. Dat is uh, verdubbeld ten opzichte van wat vorig jaar. Heeft u en de twee gedaan? jaar daarvoor hadden we nul buitenlandse journalisten. Hoe heeft u ze hier naartoe gelokt? Nou, met een heel goed programma. Dus wat zeg Dat je, je Ilja? Stroopwavelspartner. Stroopwavels, ja. <laughs> ja. Ik dacht, hij moet wel ergens meegesmeerd ah, hebben. natuurlijk. Ja. Kijk, Amsterdam International Fashion Week uh, staat bekend om, uh, het, om het scouten en omarmen van talent. En uh, we hebben de journalisten een, een programma voorgeschoteld. Maar uh, wacht even. U zegt door het omarmen van, van nieuw talent. Ja. Maar uh, eigenlijk is het zo dat het, het, het, het talent wat het echt gemaakt heeft... dat laat zich niet meer zien op de Fashion Week. Onze Victor en Rolf zijn niet op de Amsterdam Fashion Week. Een het... Ilja Wisser is niet belangrijk. Ja, een Ilja wel. En dat is ook geen beginneling. Dat is een compliment hoor. Nee, maar ik bedoel, zit, zit Ilja niet over twee jaar ook in buitenland... en heeft zij niks meer met de Amsterdam Fashion Week te maken? Dat bedoel ik eigenlijk. Nou, je ziet wel... Terwijl, well, uh, kijk, we zijn natuurlijk ontzettend trots op dat we kweekvijver zijn. Dat wij uh, talent zien, dat we ze een podium verschaffen. schaffen. Want dat is ook het doel. Ons doel is om talent uh, te omarmen en ze uh, zakelijk te begeleiden... Uh, en ervoor te zorgen dat ze ook een carrière kunnen maken. Want hoe goed je ook kunt ontwerpen, als je het zakelijk niet goed voor elkaar hebt, dan uh, is het een uh, kansloze zaak. Maar Ilja, kom ik even bij jou. Als je het dan gemaakt hebt, wordt Nederland dan niet te klein voor een groot ontwerper? Um, nou, kijk, Het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Uh, het is wel zo dat, dat bij meerdere ontwerpers en ook zo bij mij de ambitie is om internationaal te gaan showen. Ja. Maar goed, ik vind wel, als, als uh, de Amsterdam Fashion Week goed op de kaart staat, ja, dan is dat wel zeker iets om daar ook te gaan showen. Want ik denk ook dat wij echt die kant op gaan. Dus voor, voor mij sluit het een het ander niet uit. Nou meneer, meneer nou. Mauser, kunt u mij dan vertellen hoe uh, Amsterdam de strijd aan gaat binden met uh, de internationale modesteden uh, Londen, Milaan, Parijs? Nou wij staan momenteel uh, op Europees niveau op nummer zes positie. Maar door, uh, door dat talent, want dat wordt echt door de internationale pers momenteel bevestigd, die zeggen jullie hebben zo waanzinnig veel talent, jullie onderscheiden jullie echt van andere modesteden, Dan zijn we natuurlijk trots op. Maar ook om duurzaamheid in ons onze programmering uh, te verweven, we zijn uh, een paar jaar geleden begonnen met de Green Fashion Competition, waar, waarmee we ontwerpers oproepen om duurzaamheid niet alleen in ontwerpen, maar ook in het businessmodel uh, te verwerken. Uh, en we zien dat dat uh, ontzettend veel spin-off heeft. Buitenlandse journalisten pikken dat op. En dit was ook dan de reden om de Amsterdam International Fashion Week uh, te, uh, ja, eigenlijk te awarden... met de uh, Best Fashion Week of the Year Award van 2011. En daar doen hoeveel steden aan mee? Uh, het, is, het is een uh, initiatief van Sublime Magazine, een internationaal tone magazine. Zij kijken naar uh, het onderscheidend vermogen van mm -hmm. een fashion week. En u, u moet ervan uh, uitgaan dat in Europa zeg maar 20 uh, hoofdsteden, okay. fashion capitals, meedingen naar zo'n award. Dus, dus jen, dat wij jen, hebben gewonnen is zetten een, iets bijzonders neer, is een, is in. Ieder geval. Ja. Um, hoe belangrijk is de mode in Nederland als je het even zakelijk bekijkt? Wat gaat erin om? Er gaat bijna 14 miljard euro om in, uh, in Nederland in de mode-industrie. Dan hebben we het over consumentenbestedingen, ook import, export. 300.000 banen zijn afhankelijk van de modeindustrie, Dus uh, we, we tellen echt mee, het is echt belangrijk. Ja. En Nederland wordt ook, en met name Amsterdam, wordt steeds vaker ook gekozen... als uh, Europees, uh, Europese vestiging voor hoofdkantoren van, uh, van modemerken. Nou is er toch nog steeds een puntje van kritiek. Uh, dat Nederland, het gewoon, ja, het is eigenlijk gewoon... Ja, als je het Europees of wereldwijd bekijkt, is het gewoon een stad. Kijk, en ja. het is veel te lokaal, het is te klein, er komen geen internationale inkopers. Nou, de, nou, jij, komen meneer we. Mauser heeft er nu voor gezorgd dat er 50 man internationale pers komen, maar toch klein. Nederland is en blijft natuurlijk een klein land, ja. maar Nederland van oorsprong is natuurlijk een spil in het internationale web voor heel veel uh, industrieën. Uh, we zien overigens dat uh, uh, de fysieke verkopen door winkelverkoop, dat is in Nederland natuurlijk altijd beperkt als je dat uh, vergelijkt met afzetmarken als uh, Engeland en Frankrijk. Maar vergeet niet de opmars van de internetverkopen. Er zijn steeds meer internationale modelabels die over de grenzen denken en uh, over de hele wereld hun, hun kleding verkopen. En betekent dat ook dat, uh, dat zo'n Fashion Week ook zeg maar, online bekeken wordt... en ook als die inkopers er niet zitten, dat die wel klopt. degelijk gezien wordt? Wij zijn afgelopen Fashion Week begonnen met livestreaming van alle shows. Dus uh, ja. wij weten van heel veel inkopers die niet bij ons konden zijn... dat zij, uh, wat je noemt, uh, voor de PC hebben gezeten... en alle shows uh, erg goed hebben bekeken. En daar hebben we ook erg veel waardering voor die worden gezien. Ja, worden Ik ga naar Ilja Visser, succesvol modeontwerper... met een atelier op de Prinsengracht in Amsterdam. Couturelijn ja, uh, Ilja en Ready to Fish nou, ik weet niet of er luisteraars zijn die jou niet kennen. Vast um, wel. <laughs> wat, wat, wat maakt u precies? Wat is, uh... Uh, ik heb inderdaad twee labels, waarvan Ilya is een made-to-measure label. Dus dat is op maat gemaakte kleding uh, enkel op bestelling, dus enkele stuks. Um, en Ready to Fish is een commercieel label uh, aan de onderkant van het hoogsegment. En daarbij heb ik een eigen store aan de Prinsengracht. Een wat? Een store aan de Prinsgracht. En een een? een monobrand? Mono ja. Met ja, enkele ja, merk. Klopt, merk ja, ja, met alleen ready to fish. <laughs> okay, ja. uh, en wij leveren uit uh, aan verschillende winkels in verschillende landen. En ook uiteraard Nederland. En wat voor signatuur moet ik me bij, jou, bij je voorstellen? Qua um, signatuur. Het is, um, het is vrouwelijk. Het is um, een beetje edgy. Het is uh, dus tussen de 20 en 45 jaar ongeveer voor die vrouw. Um, Oké, okay, dus ik hoef niet te komen. Nou, je bent van harte welkom. <laughs> en aankleden zal wel lukken, denk ik. Nee, maar we moeten wel een doelgroep. En... Uiteraard. uiteraard. Ja, ja, ja. En wat bedoel je met een beetje edgy? Um, het is um, een beetje edgy. Daar bedoel ik mee dat wij um, qua, qua design ons richten op, op een stukje rauwigheid. Een beetje bijvoorbeeld bepaalde stoffen dat we die heel hard doorwassen, bepaalde jeans ook. Dus um, het is geen glitter en glamour. Dat okay. is Ready to Fish absoluut niet. Oké. Okay. En, en wat heb je nou de afgelopen dagen speciaal gedaan in die Fashion, fashion Week? Uh, ik heb afgelopen maandag uh, in mijn pand geshowt. Dus aan de Prinsengracht in mijn showroom. Um, ik heb daar twee presentaties gegeven, zowel voor Ready te Fish als Couture. Um, en daar hebben we heel hard ge aan gewerkt eigenlijk de laatste weken. Maar dat zou je dus, als er geen Fashion Week was geweest, ook hebben gedaan waarschijnlijk? Uh, ja, klopt. Eigen. Ja. Dus, dus niet iets bijzonders naar, naar buiten toe? Nee, nou dat, je doet het eigenlijk twee keer per jaar, ja. um, omdat je dan daarna voor een commercieel label aan de verkoop zit, dus dat is eigenlijk, maar dat is eigenlijk ook wel normaal twee keer per jaar. Dus vandaar uh, dat, ik dat, uh, dat ik dat doe twee keer per jaar, ja. En, en, en Nederlandse merken en ontwerpers, uh, waar zijn die nou specifiek goed in... als we het even algemeen bekijken? Ja, nou, ons land staat best wel bekend om zijn creativiteit. Er zitten bij een aantal modehuizen internationaal... ook wel een aantal goede Nederlandse ontwerpers. Sowieso zijn we heel sterk in jeans... Um, en ik denk toch wel dat de opleiding die wij hebben... Uh, in Nederland, de opleidingen, dat die best wel hoog aangeschreven staan. Dus dat is best wel iets om trots op te zijn. Ja, en zijn er ook minpuntjes? Want de, is de Nederlandse modewereld, kent die ook minpunten? Waarvan je zegt, um, oh, daar zouden ze beter moeten doen? Ja, nou, ik, ik, ik vind gewoon heel erg goed wat er nu gebeurt... Aan, hè, met de Amsterdam Fashion Week. Ik bedoel, daar wordt echt op een positieve manier uh, verbeteringen aangebracht... Um, en ja, verder zou ik eigenlijk niet zo goed weten. Ja. Ja, de, de markt is klein, dat de weet je. Het blijft, is een klein ja, land, daar kan dat je niks zo aan doen. Nee, dat blijft zo. Maar ja. is, het, is het voldoende naar buiten gericht? Is die Fashion Week afdoende om dat uh, te uh, nou, internationaliseren? Nou, ik geloof wel dat er een mogelijkheid is dat dat absoluut kan gaan lukken. Uh, de pijlen zijn natuurlijk tu nu zo gericht, ook door onder andere Bart Mouzen en, en zijn collega's... dat daar uh, echt wel veel aandacht aan wordt besteed. Dus ja, er is een mogelijkheid dat dat wel gaat lukken. Ja. Nou, wij zijn hier een bedrijfsprogramma. En we hebben het nu over de modebranche. Dus we gaan het even hebben over uh, hoe, je, uh, ja, hoe de business eigenlijk gaat. Ja. Tijdens de Fashion Week is er ook een businessprogramma. Ja. Hè, bedrijven die worden gekoppeld aan uh, bepaalde ontwerpers. Hoe werkt dat precies? Leg eens uit. Nou, uh, wat, ik, wat ik net zei. Je, je kunt als ontwerper zeer talentvol zijn. Maar als je bijvoorbeeld niet weet hoe je je merk moet beschermen, als je niet weet hoe je een businessplan moet opstellen... als je niet weet uh, waar je financiering vandaan kunt krijgen... ja, dan is het uh, op voorhand een, een kansloze zaak. Dus wat wij doen, wij, wij koppelen be bedrijven. Dus dat kunnen banken zijn, verzekeringsmaatschappijen... accountants, advocaten, maar ook kamerverkoophandel, uh, EZ... Uh, Sintens, uh, Amsterdam Innovation Motor... Koppelen we aan die ontwerpers en uh, gedurende het jaar uh, organiseren wij vaste Dus dat zijn masterclasses gericht op de fashion-industrie. Faster klas. Faster ja. <lacht> uh, ja, leuk hè? Ik vond mezelf zelf ook erg creatief bedacht. <lacht> en, uh, en het leuke is dat, dat er nu ook vanuit het buitenland wordt gekeken. om, om ook in het buitenland vaste klasses te mogen opzetten. Want we hebben die naam natuurlijk beschermd. En, maar het, het, het, het goede hiervan is. Uh, is dat uh, ontwerpers uh, ook een stukje realiteitszin wordt bijgebracht? Maar luister, jullie zeggen net: er is een goede opleiding voor uh, ontwerp. Ja, dat, zou je dat, toch zeggen? Daar zou je dat soort business-kennis nee, uh, ook bij moeten dat geven. Dat is. Ik bedoel dat wel creatief. Want daarin, inderdaad, moet ik je gelijk geven. Ook tijdens mijn studie weinig zakelijke opleiding. Dus uh, dat is echt in mijn geval echt zelfstudie geweest. Ja. En Daarom is het zo belangrijk dat wij die helpen de hand ja. uh, bieden. He, want uh, we hebben zoveel talent. En het is, het is jammer om te zien dat uh, talent uh, zich helemaal drie slagen in de rondte werkt. Uh, baantjes moet hebben uh, als nachtportier of in, in een ziekenhuis als nachtverpleegster. Om overdag zeg maar, aan het ontwerpen te kunnen werken. Maar. Als je daar geen onderliggend businessplan, businessgedachte voor hebt gecreëerd... Ja, dan blijf je over, uh, ben je tien jaar verder nog steeds uh, in, met die bijbaatjes bezig. Ilja Visser, ja. jij bent zo'n... Uh, geweldige ontwerpster in Nederland. Dank je wel. Uh, ja. wat, uh, wat heb jij gehad aan zo'n vaste klas? Want jij hebt er ook eentje ja, gedaan. Hè? Klopt. Jij bent ook gekoppeld aan een bedrijf. Ja. Wat heb je daar opgestoken? Hoe, hoe werkte het? Nou ja, uh, uh, eigenlijk wat Bart al vertelt... de bedrijven die daar zijn, daar kun je eigenlijk... die, die gaan vertellen, die vertellen eigenlijk... Eigenlijk vertellen ze wat ik graag tijdens mijn opleiding had willen leren. Um, dus dat zijn de zakelijke dingen als het gaat om contracten. Ook advocaten dingen. Je, eh, je kunt daar verschillende vragen stellen. Ook over waar ze over vertellen. Um, en dat zijn eigenlijk de dingen waar je... Um, tijdens de opzet van een label of, of een bedrijf... in iedere branche, overigens, niet alleen de mode... waar je tegenaan loopt. Uh, je kunt nog zo goed zijn, creatief gezien... maar als jij op een gegeven moment een contract niet goed hebt opgesteld... met een producent of iemand... dan kan je dat heel erg veel geld gaan kosten. Mm -hmm. Nou, En tijdens zo uh, uh, bij zo'n klas zitten daar mensen om jou daarin te beletten... en uit te leggen hoe je dat aan kunt pakken. Maar uh, je moet het maar verbeteren als het niet zo is. Maar ik heb de indruk dat jij best een zakelijk uh... Uh, meid bent. Oh, nee. En, en vind volgens ik heel mij heb je dat horen. al een beetje in je. <laughs> ik heb en, een adviseur die daar anders over denkt. Nou, ik kom wel, ik kom wel uit een uh, ondernemersfamilie. Um, ja. Dus dat scheelt wel een stukje. Um, dus ik denk ook wel dat ik het een stukje in heb. Maar ik, ik, ik, het, wat ik altijd gedaan heb, is, voor, is gewoon heel veel kennis vergaren bij anderen. Okay. En ik weet gewoon goed welke mensen goed zijn in bepaalde dingen. En daar gewoon altijd mijn verhaal... Uh, um, aan kwijt en daar gewoon de juiste informatie vandaan halen. Ja. Maar je zegt dus voor jezelf, maar dus waarschijnlijk ook voor een heleboel andere ontwerpen die met name alleen maar creatief zijn en dan niet eens echt een zakelijk brein hebben, is dit, zijn dit hele goede ontwikkelingen. Die ja, ik, ja, dat vind ik absoluut. Ja, ik weet dat um, toen ik begon tijdens. Uh, ik ben. Mijn platform is ook geweest, Amsterdam Fashion Week. Um, heb ik daar geshowd en de vaste klas is wat later gekomen. Dus ik heb daar een beetje achteraan gezeten. Ik wist al een aantal dingen, maar ik vind het absoluut een hele goede ontwikkeling. En ik vind ook dat iedere ontwerper die iets wil bereiken, dat hij daaraan mee zou moeten doen. Ja. Bart Mauser, vertel mij eens wat die bedrijven daaraan hebben om daaraan mee te doen. Nou, voor die bedrijven is natuurlijk ook een kweekvijver. Uh, uh, laten we een bank uh, pakken, in dit geval uh, ABN AMRO. Uh, zij... Uh, ze hebben een speciale fashion desk in het leven geroepen. Uh, die, zich, uh, die niets anders doet dan het ondersteunen met financiering... maar ook met advies van, van modebedrijven En als zij in de beginfase van een carrière van een ontwerper... al de link kunnen leggen en met zo'n ontwerper mee kunnen groeien... want uh, er zijn natuurlijk ontwerpers die uiteindelijk... een heel groot merk weten neer te zetten. En als een bank dan van scratch on daarbij betrokken is... Ja, dan plukken zij daar de vruchten van. En ze zijn het ook toch wel aan, uh, aan, aan talent verplicht om kennis te delen. Zeker die partijen die zichzelf uh, als autoriteit beschouwen... Hè, die, die moeten gewoon om niet die kennis ter beschikking stellen. want Dat siert uh, dat ze gewoon. En je ziet ook dat ze het niet uh, louter en alleen uit commercieel belang doen... maar uh, je ziet ook plezier wat die mensen uh, erin hebben... om juist uh, ja. zo'n talent te kunnen omarmen en naar een hoger pijl te kunnen brengen. Ja. Die Fashion Week, die doet het nu een jaar. Ja. Bart Mausen is de nieuwe directeur daar eigenlijk van. Het, het was altijd lastig om het van de grond te tillen. Je hebt nu minder subsidie, de gemeente doet niet meer mee, nou, noem het allemaal maar op. Heeft het toekomst? Jazeker, zeker. Zeker als we kijken naar het talent, wat toch altijd een platform nodig heeft om zich te kunnen presenteren. Maar wij zijn volkomen afhankelijk van sponsoring. Van, van, van bedrijven. En we zien uh, daar waar uh, bedrijven vroeger gewend waren... om het initiatief te sponsoren en te zeggen... hier heeft u een zak met centen... en als we ergens een logo terugzien, dan zijn we blij. Zien we dat de, de sponsoren ook... Uh, uh, ja, een, een andere denkrichting in zijn gegaan en zeggen... wij willen graag sponsoren, maar wij willen wel ons merk uh, gaan activeren. Brand activation noemen ze dat. Uh, en dat houdt in dat wij de consumenten erbij gaan betrekken. Dus, uh, en hoe meer wij de consumenten erbij kunnen betrekken... hoe succesvoller Amsterdam International Fashion Week gaat worden. En Ilja, als jij helemaal internationaal beroemd bent... zien we jou nog steeds op de Fashion Week in Amsterdam? Nou, absoluut. Zeker als de Fashion Week zo blijft groeien... zoals die nu groeit. Ja, absoluut. Leuk om er wat over gehoord mm. te hebben. Ik sprak met Bart Mousen, directeur van Amsterdam International Fashion Week... en modeontwerpster Ilja Visser over die Nederlandse modebranche. Allebei hartelijk bedankt. Heel hartelijk graag gedaan. Bedankt. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine Tros in Bedrijf. Een hoogopgeleide bevolking die zijn talen goed spreekt. Prima snelwegen en openbaar vervoer. En veel hoofdkantoren van belangrijke bedrijven. Nederland staat al jaren goed aangeschreven... als vestigingsplaats voor buitenlandse ondernemingen. Maar dat beeld is inmiddels een beetje achterhaald. En andere landen streven ons in rap tempo voorbij. Zo blijkt uit de gisteren gepresenteerde... Barometer Nederlands Vestigingsklimaat... van accountantskantoor Ernst Jong. Ik praat erover met Ad Buisman, hoofd vastgoed bij Ernst Jong. Goedemiddag. Um, ja, Nederland niet meer zo aantrekkelijk als vestigingsland voor buitenlandse bedrijven. Dat is zorgwekkend. Um, dat zou je zo kunnen, uh, kunnen zeggen. Uh, ik denk dat je goed moet kijken naar de conclusies uit het onderzoek. Wat wij concluderen is dat het aantal buitenlandse investeringen in Nederland met 6% is toegenomen. Nou, dat is op zich goed. Maar als je kijkt wat het Europees gemiddelde is, dan is dat 14%. En dan doe je het dus niet goed. Het betekent ook dat wij gezakt zijn naar plaats 8. Ik hoorde net. In het vorige programma dat in Fashion Week uh, wij plaats 6 zijn. Tenminste qua aantrekkelijke stad. Wij zijn dus in gezakt naar plaats 8. Vanaf welke goed. plaats? Vanaf plaats 7. Elke jaar een beetje naar beneden. Dus één stukje uh, gezakt. Uh, waar, waar komt dat door? Uh, dat heeft een, uh, een aantal oorzaken. Uh, je moet kijken naar de perceptie die Nederland, uh, Nederland heeft. Waarom investeren ondernemers in Nederland? Ja. En dan hebben wij een aantal goede punten hebben een aantal zwakke punten. Goede punten zijn onze infrastructuur... zowel op het gebied van telecommunicatie en transport. Maar wat buitenlandse ondernemers met name als zwakke punten noemen... zijn onze kostenstructuur, onze loonkosten, ons belastingklimaat... onze arbeidsflexibiliteit, maar ook onze huisvestingskosten. Ja. Even naar die, die buitenlandse investeringen, want daar gaat het over. Ja. Hoe aantrekkelijk we daarvoor zijn. En die 6% toename in die investeringen, waar hebben we het dan precies over? Nou, dan hebben we het over investeringen in onder andere hoofdkantoren. Die zijn trouwens toegenomen, dat is goed. Want hoofdkantoren zijn erg belangrijk voor een land. Maar investeringen in logistiek die zijn afgenomen. En dat is slecht. Nederland is de gateway naar Europa. Dan zou je verwachten dat de investeringen in logistiek toenemen. Die zijn ja. afgenomen. En investeringen in verkoopkantoren die zijn ongeveer gelijk gebleven. Daarnaast zien we. Opmerkelijk, een toename in investeringen in datacenters... schijnbaar een nieuwe niche voor Nederland. Oké, okay, want waar, waar, waar zijn we daar dan zo goed voor? voor die Ik denk dat dat te maken heeft met die goede communicatie-infrastructuur... waardoor het interessant is voor bedrijven om datacenters hier te vestigen. Oké, okay, en uit welke, landen, uit welke landen komen die investeringen voornamelijk? Al jaren is de top is Amerika. 40% van onze investeringen komen uit Amerika. En dat is echt heel veel... Dat is ook meer dan het Europees gemiddelde. Het Europees gemiddelde hier is 26%. Dus we zijn heel erg afhankelijk van Amerika. En ik vind dat zorgelijk. Want we weten allemaal hoe het met Amerika gaat. Dat gaat ook niet zo goed. Het zou veel beter zijn als we meer investeringen zouden zien... uit de opkomende landen. Uit India, uit China, uit Rusland, Brazilië. Maar en dat gebeurt helemaal niet? Mondjesmaat, mondjesmaat. Want naar welke landen gaan die dan? Die gaan naar landen als Duitsland, Polen... België ook. Dus wij lopen er op dat gebied echt hè, achter. En dat zijn ook de landen... België maar voor... wat hebben die dan voor op ons? Um, als je naar Duitsland kijkt, uh, dan moet je eerlijk zijn... dat is een oneerlijke vergelijking, want dat is een veel grotere markt. Precies. Uh, dat, daar kunnen wij niet tegen op. Maar wat Duitsland ook veel beter doet dan Nederland... is promotie van de duitsland GmbH. Maar de BV Nederland die promoot zichzelf ja, toch wat minder. Duitsland had een aantal jaren geleden... Was maar echt mag ik even, want Nederland doet toch wel erg veel om buitenlandse investeerders binnen te halen. Ik bedoel, er is toch een aardige pot voor, voor mensen die investeren in innovatie en zo. Is dat, is dat voldoende bekend in het buitenland? Wij doen absoluut heel veel. Maar als je een internationale gremia kijkt, dan loop ik redelijk rond. Dan zie ik daar of Amsterdam of Rotterdam zich uh, promoten, maar niet de Randstad. En Nederland is zo klein, Je moet Nederland is een totaliteit. Promoten naar mijn mening en niet Amsterdam met Rotterdam uh, laten concurreren. En dat is nou juist, en daar maakte ik de vergelijking met Duitsland, waar Duitsland dat zoveel beter doet. In plaats dat Hamburg of München of hmm. Berlijn uh, zich profileren, profileert Duitsland zich naar buiten toe. Oh, nationaal gewoon. Nationaal. En u noemde al Polen, dat is dus een gigantische opkomende ja. wat betreft investeringen. Hè? 40% toen. 40% ja. wij op 6, zij op 40. Juist. Even uitleggen, want die zijn ons voorbij gestreefd, hè? Die zitten nu op de zevende plaat. Ja, die zijn ons voorbij gestreefd. Nou, ook hier uh, wederom een hele grote markt, dat is één ding. En twee, zit Polen natuurlijk wel heel dicht tegen Rusland aan... waar ook heel veel uh, gebeurt. Dus Polen heeft ook een paar punten waar wij niet tegenop uh, kunnen. Ja. Is Polen ook omdat door zijn ligging interessant... Uh... Uh, wij zijn natuurlijk de gateway uh, door richting Europa. Uh, Polen die heeft natuurlijk ook zo'n brugfunctie. Ja, nee absoluut. Dat is wat ik net zei. Ja. Polen ligt heel mooi, zeg maar, tussen West-Europa in en tussen Oost-Europa. Het is eigenlijk de gateway naar Rusland. Naar Rusland. Ja. Maar goed, dat, uh, ja, dat, dat, die dingen zijn dan helemaal zo. Daar kun je eigenlijk niet meer. Daar mee kun mee je niet zoveel aan doen. Nee, maar nee. Nederland kan wel zijn eigen sterke punten uh, beter uh, benutten. Ja. En RD, dat noemde u al. Uh, en dat dan gaat dan, he, research development, ja. innovatie. Ja. Uh -huh. Investeringen in innovatie, die kunnen echt beter. En er worden wel pogingen ondernomen om dat te verbeteren, maar dat gebeurt al tien jaar. Er is nu een ambitieus plan van dit kabinet om te investeren in topsectoren. Er zijn negen topsectoren aangewezen. Daar wordt anderhalf miljard in geïnvesteerd. Nou, dan zeg je in eerste instantie. Dat is goed, dat is prima. Maar kijk je naar het totale budget voor innovatie... dan is dat gedaald van 4,8 naar 4,3 miljard. Dus dat is een beetje ambivalent. Ja, dat zou dus, uh, de, de marketing van Nederland zou nog veel beter kunnen. Absoluut. En uh, nou, u heeft net al zaken genoemd als... Uh, Nederland is te duur, hè, als het gaat om belasting en zo. Ik heb altijd begrepen dat Nederland, uh, als het gaat om buitenlandse investeringen... Uh, daar altijd leuke afspraken over maakt... Ja, als Nederland echt te duur is... kijk, ons belastingtarief is 25 procent. Dat is helemaal niet zo slecht. Wat ook heel erg opmerkelijk is uit ons onderzoek... is dat een fiscaal aantrekkelijke maatregel als de innovatiebox... die echt gericht is op investeren in innovatie... in het buitenland nauwelijks bekend is. Dus het is wederom een kwestie van promotie. Dus inderdaad... De door ons onderzochte bedrijven die geven aan dat Nederland te duur is als het gaat om het belastingklimaat. Maar het is deels is dat perceptie. Dus je kom je weer terug op promotie van de BV Nederland. Het wordt niet goed gecommuniceerd allemaal. Het zou in ieder geval beter kunnen. Ja, ja. Anders en... kregen wij deze antwoorden niet. Nee, precies. En dingen als uh, uh, arbeidskosten, uh, ontslagrecht, uh, uh, dus dat het te moeilijk is om mensen te ontslaan. En dat mensen te duur zijn, de loonkosten. Dat zijn toch wel reële dingen. Dat is dat... niet alleen een foute perceptie. Ja, dat zijn, dat zijn reële dingen. Uh, we hebben het pollenmodel natuurlijk jaren uh, gehad, maar ja. de afgelopen jaren zien we toch dat de loonkosten behoorlijk gestegen zijn. Dus ik denk dat dat een feit is. Onze arbeidsflexibiliteit is wel iets, uh, iets verbeterd, uh, maar het kan nog veel beter. Het is erg duur en lastig om mensen uh, te ontslaan. Het is beter dan een aantal jaren geleden, maar in vergelijking met omringende landen zou het beter kunnen. Maar wederom, het gaat ook om een stuk perceptie. Daar zitten ook goede dingen in, maar leg ze uit. Noem ze eens dan die goede dingen? Nou, zoals ik zei, het belastingklimaat, dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nee, maar maar als we hadden het nu over het ontslagrecht. en, en... Nou ja, de uh, formules om mensen te ontslaan, die zijn veranderd... in die zin dat het wat goedkoper is om mensen te ontslaan. Dus ze zijn al verbeterd, maar dat weten mensen nog niet. Dat uit. weten mensen nog ja. niet. Nee. Dus, uh, dus u zegt, het, het grootste deel van die, van die hele uitkomst... is dat Nederland zichzelf niet voldoende verkoopt. Dat moet gewoon beter, want ja. we, we hebben alles nog in huis om het goed te doen. Ja, wij benutten onze kansen niet, denk ik. En wat we niet uh, genoemd hebben, dat vind ik ook erg belangrijk. Uh, ik noemde al uh, de toename van het aantal investeringen, dat is 6%. Maar als we weer teruggaan naar die perceptie... wij hebben ook gevraagd aan die buitenlandse beslissers... overweegt u te investeren in Nederland? Dan zegt 23% ja. Vergelijk dat met Duitsland, is het 40%. In België is het 30%. Maar liefst 66% echter zegt nee, wij overwegen het niet... Of Waarschijnlijk niet. Nou, Dat vind ik een dramatisch hoog percentage. En dan kom je weer op die perceptie. En als je kijkt, en daar hebben wij ook naar gekeken... als je kijkt naar de concurrentiekracht, en daar begonnen we eigenlijk mee... dan doen wij dat eigenlijk nog steeds niet zo slecht. Als je kijkt naar het World Economic Forum... dat publiceerde elk jaar een ranglijst... daar zijn wij gestegen van plaats 10 naar plaats 8. En Onder waar... 160 landen. En hoe komt dat dan weer? Omdat wij... Als je gewoon objectief kijkt op de factoren waar het WEF, het World Economic Forum, op onderzoekt... onze basisbehoeften, de efficiency en de innovatie eigenlijk helemaal niet zo slecht scoren. En dan staan we dus op plaats 8, maar ga ik naar de ranglijst die wij hebben onderzocht... en ik ga daarvoor schonen, dan staan we zelfs op plaats 3. Dus er zit een enorme kloof tussen perceptie aan de ene kant en potentie... en wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus echt negatief hoeven we ook niet te zijn, maar er moet wel wat gebeuren. Goed, nou dat is een mooie boodschap aan onze overheid om ons land als totaal internationaal beter te presenteren. Dat denk ik wel, ja. Oké, okay. u hoorde Albuisman, hoofd vastgoed bij Ernst en Jong. En het ging over de Barometer Nederlands vestigingsklimaat. Hartelijk bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in bedrijf? Abonneer u dan op de Trost Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trostinbedrijf.nl. En dan nog een zomers onderwerpje op een niet zo hele zomerse dag. Uh, de, de, het Haagse strandpaviljoen, de staat, is door Weekblad de nieuwe revue uitgeroepen tot de beste strandtent van Nederland. En dat terwijl de staat nog maar een jaar bestaat. Uh, zo, ze doen dus duidelijk iets heel goed... daar in die, wat ze zelf noemen, vrijzinnige strandenclave. Nou, en wat ze dan precies goed doen, dat ga ik vragen aan eigenaar en oprichter Erwin Unger. Hij is aan de telefoon, want kon je niet op tijd in de studio aanwezig zijn. Dag, meneer Unger. Goeiedag, goeiedag, goeiedag. Nou, kijk duin rules, dat stond boven het artikel. Ja, dan gaat het wel een beetje fout, eerlijk gezegd. We zitten gewoon in Den Haag. <laughs> Heet het niet, kijkduin, daar. We zitten vlak aan Kerkduin, zeg maar. Oké, okay, dus we de... dus zitten in de buurt, zeg maar. Maar generaties nou ja, is het niet helemaal correct. Den de Haag de... rules dan ja, in, uh, uh, gefeliciteerd met die Dankjewel. uitverkiezing. Uh, hoe gaat het een beetje met het uh, slechte weer en de strandtenten op dit moment? Nou, door alle aandacht gaat het eigenlijk hartstikke prima. Nou, we hebben eigenlijk een, een hele goede biologische keuken. En uh, ja, we draaien eigenlijk uh, als een soort van restaurant op het moment. We zitten elke avond vol. Wat enig. Is dat is, want een biologische keuken in een strandtent? Dat lijkt me inderdaad al vrij apart. Wat, ja. wat is er nog meer zo bijzonder aan de staat? Nou ja, eigenlijk... Ik, ik, ik... Ja het is eigenlijk heel simpel, we hebben eigenlijk uh, gewoon gezegd we moeten hier gewoon weer eens een beetje terug naar de basis, lekker ontspannen, niet te moeilijk. Uh, niet, uh, ja, je hebt toch wel allemaal de lounge uh, gebeuren met uh, grote boeddha's en, uh, en, en, en allerlei toestanden. Ja. En wij zijn eigenlijk uh, een beetje voor de, voor de mensen die daar een beetje klaar mee zijn en die weer gewoon een beetje uh, ja, het strand het strand bedoeld heeft, uh, is, is willen beleven. Want een vrijzinnige strandenclave, <lacht> wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het een beetje hippieachtig. Ziet Zit iedereen nee, lekker te blauwe bij je? Nee, nee, nee, nee, nee. kijk, ik, ik ben daar niet al te, te, al te moeilijk in. Het moet kunnen. Maar in principe, uh, uh, ja, vrijzinnig in de zin dat we gewoon uh, niet al te moeilijk doen. En je kan gewoon uh, met je kinderen en een hele rot hier komen en het, uh, en, en het is gezellig. Ik, uh, ja, vrijzinnig. Ja, dat zijn natuurlijk bij marketinggreten die we eruit hebben gegooid en die jullie nu oppikken. Uh, Uitleggen ze niet. Denk ik heb het nog wel best lastig. <laughs> <Ja>. <laughs> um, ja, hoeveel mensen heb je op een dag binnen? Eh, nou zeker. Tussen de, vier en de 400 en de 2000 hebben we altijd wel binnen op uh, Tussen de dagen. 400 en de 2000? Ja, oh, nou, dat is gezellig. Dat is heel gezellig. En, <laughs> en je hebt dus een restaurant met een biologische keuken. Hebben jullie ook feesten? Wij doen ook feestjes, ja. Daar kom ik eigenlijk een beetje vandaan. En uh, we doen één keer de maand een groot feest met uh, nationale en internationale DJ's. Maar dat houden we wel lekker stil en lokaal. En uh, ons kent ons. Oké. Okay. Dat is eigenlijk onze hele filosofie wel een klein beetje. Vanzelf natuurlijk iets laten ontstaan in plaats van het heel erg hype. Nou, dat is mooi mislukt, zeg maar, ja. <laughs> want de hype is behoorlijk aanwezig. Dat lijkt mij wel zeker zeker na deze uitverkiezing. Ja. Precies, precies, En, en jullie, verhuren, jullie verhuren ook nog aan derden die een leuk feest of een partijtje willen? Ja, natuurlijk. Dat is tegenwoordig eigenlijk onontbeerlijk voor een standpunt. Ja. Uh, ja, feesten en partijen en bedrijfsfeesten en dergelijke zijn uh, ja, zich de helft van de business uh, tegenwoordig. Ja. En zou je nou eens niet liever het hele jaar open zijn als je toch zoveel doet met, uh, met feesten voor derden? Wij zijn keihard in de lobby, inderdaad. Uh, wij willen dat heel graag. We zitten hier een beetje wat lastig omdat we uh, in een natuurpark zitten. Dus je moet echt uh, eventjes uh, ergens doorheen lopen. Maar nee. de, de politiek wil het uiteindelijk ook wel. Het is ja. een beetje belachelijk om de grote stad als Den Haag... Uh, niet eens in nee. een, het een, een, een strand dat heeft heeft het hele jaar door. Open. Ik snap het. Maar voorlopig wordt hij in oktober weer afgebroken. Maar ben jij wel de nummer één. Gefeliciteerd, ja. nogmaals. <laughs> <dag is> <laughs> Ik sprak met Erwin Unger, eigenaar van strandbeeld Paviljoen De Staat. Informatie op dit programma terug te vinden op onze website. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Samen thuis, samen dros.